Netwerksite Facebook neemt Atlas Advertiser Suite over... van softwarebedrijf Microsoft. Het gaat om een aantal online advertentieproducten. Die adverteerders helpen hun eigen doelgroep te bereiken... door de selectie van de juiste websites. Facebook wil met de aankoop een sterkere positie... op de online advertentiemarkt krijgen... ten opzichte van de grootste concurrent, Google. De NAM misleidt de bevolking over de gevolgen van gaswinning. Dat zegt oud-NAM-ingenieur Adriaan Houterbos in Nieuwsuur. Hij analyseerde zelf gasvelden en trekt andere conclusies dan de NAM. In Noordwest-Friesland daalde de bodem niet te verwachten 8, maar 13 centimeter. En ondanks het stopzetten van de winning in 2008 daalt de bodem nog steeds. Volgens de NAM stopt de bodemdaling zodra de gaskraan dicht gaat. Maar volgens Houterbos is dat hand-aan-de-kraan-principe een fabeltje.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 Michael Bogert houdt zijn kaken op elkaar. NRC Handelsblad onthulde gisteren dat de autowielrenner... bijna 17.000 euro betaalde aan de Oostenrijkse dopinghandelaar... Stefan Matschinger. Bogert ontkende tegenover de NOS het bestaan van die rekeningen. Over het bekennen van dopinggebruik zei hij vandaag... er zijn meerdere krachten die een rol spelen om voorlopig nog niet te praten. Het weer vannacht koelt het af tot het viespunt en kan wat motregen vallen. Morgen overdag en in het weekend geregeld zon, het blijft droog...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 Behalve vragen ben ik op het moment vooral op zoek naar antwoorden. Want ik heb nogal een lijst met vragen die nog niet beantwoord zijn. Zo uh, vraagt uh, Anne zich af wie de klok heeft uitgevonden. 0800 1121 als je dat weet. Of mail even naar nachtsuster@omroepmax.nl Of Twitter via @nachtsuster. nachtzuster. Of uh, wat ook nog kan is uh, meld je even op de chat via wwwomroepmaxnl Slash Jasmin wil weten hoe het zit met de paus, krijgt hij salaris of een uitkering vanaf nu. En Joop wil weten door wie de goudvoorraad ooit is aangelegd. Wie is daarmee begonnen en wanneer? Bert die zit in Spanje en als zijn vriendin uh, met onbetaald verlof naar Spanje komt, krijgt hij partnertoeslag En hij wil weten waarom dat eigenlijk is, want de rest van het jaar verdient ze genoeg. André die wil weten of de mensen die meespelen in de film Borat wisten of ze, dat ze in een film zaten. En uh, Rob van Dijk vraagt zich af of er nog een econoombakker is... en of hij nachtmerries heeft van het besluit van het kabinet om nog verder te gaan bezuinigen. 0800-1121. Mevrouw Van de Poel vraagt zich af hoe schadelijk conserveringsmiddelen zijn. En even kijken, zojuist had ik dus uh, Kilian aan de telefoon. Die uh, vroeg zich af waarom de maan niet om zijn eigen as draait. En hoe het zit met blokletters en schrijfletters. Welke vorm van letterschrijven was er eerst? En waarom is de andere daar nog bijgekomen? 0800 1121 En dit zijn uh, All things. So Zeggen, you can write it in a letter. Me so. Met letters. I need to know what I've done wrong.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 I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning. Boy, I'm in a daze. I feel isolated. Don't wanna to communicate. ja jammer dat hij al afgelopen is. All Saints was dat. een Never ever. 0801121 Mevrouw Snoek. Ja. Goeienacht. Ik wil graag antwoord geven op die vraag van die meneer. Wat heb ik nou in die bus van mijn overleden vader die gecremeerd is meegekregen? Ja. Nou, laat ik met het uiteinde beginnen. Uh. Hij heeft gekregen vermalen, botten en schedel. Oh. En nu zal ik u proberen het proces te vertellen. U spreekt namelijk met een oudere directeur van de gemeentelijke begaafplaats en crematoria in Amsterdam. Oh. Dus ik heb het uit de praktijk. Ja, dan weet u echt alles. Nou, gaat uw gang. Ik zal het proberen. Er komt een kist binnen voor de crematie. Daar ja. wordt een steentje opgelegd en laten we nou het geval van Westgaardie in Amsterdam nemen. Dan is er een W. Dan wordt het het jaar. Dat is dus 2013. En dan het nummer van het hoeveelste lijk wat er binnengebracht is voor te cremeren. Ja. Zodat je dus, en het is een vuurvast tintje, ja. zodat je dus altijd weet wat de as van wie dat precies is. Ja. Dat wordt achter op de kist gelegd. De ja. kist gaat naar beneden als de familie weggaat, gaat naar de ovens en dan wordt die aan de ene kant wordt ingeschoven. Wij verbranden niet. We hebben geen lijkverbranding zoals dus het vuur is. Maar u moet zich een oven voorstellen waarvan de steen omheen he, gloeiend heet zijn. Ja. Plus minus 900 graden Celsius. Ja. Dan gaat, wordt de kist erin geschoven en aan de andere kant staat de, zeg maar de ovenist, zoals u ook heet. Ja. Die kijkt precies op de temperatuur wat er allemaal is. En dan wordt dat verbrand. Dat duurt ongeveer plus minus een uur. Dan. Wordt er as zak naar beneden, want alles verbrandt. Je kan je wel voorstellen, die kist, als hij naar binnen geschoven zo heet, dan vat hij al meteen vlam. Vandaar dat ja. er ook een douche bij is voor die, oven, voor die mensen die het erin inschuiven. Maar oh. aan de andere kant van de oven wordt dan de overlade opengetrokken. Ja. Dus na dat uur. En die overladen liggen allemaal nog brokken, ja. maar alles van kleding, van de kist, dat is het hout, dat is allemaal gewoon verbrand. Dat is door de, door de pijp omhoog gegaan. Ja. Maar daar liggen dus ook het gebit. En als er een nieuwe heupen is gezet. En het mooie kopje wat ze opa hebben meegegeven, of oma. Ja. En als dat kopje nou van heel hoog porselein is, Chinees porselein. dan is het niet verbrand, want dan kan het ook die 900 graden wel hebben. Oh. Is het een gewoon kopje, dan is het er helemaal niet meer, dat is al lang. Ook door de. Door de schoorsteen gegaan. Ja. Dan ligt er in die, in die lade, ligt dan dus die eigen stukken. Plus een stukje schout van de tand. Er liggen dus uh, nog meer dingen die, dus die 900 graden makkelijk aan kunnen. Ja. Dan wordt er dus met een uh, magneet, wordt er daaruit in die aslade... die, zeg maar die uh, porse, porselein en uh, die heup, die wordt eruit gehaald. Met een magneet? De as gaat. Ja. ...cremulatum wordt dat genoemd. Ja. U moet zich voorstellen, zo'n cementauto die dus door de stad rijdt... ...en die ja. dan in de ronde draait. Ja. Daar moet u zich een kleinere van voorstellen. Ja. Daar wordt dus de as in gegooid. Daarin zit een grote ijzeren bal. En die vermaalt de schedel, de ja. heupen, de ja. botten... ...die dus niet vergaan zijn. Ja, ja. Dat wordt bij ons zo fijn als meel gemaakt. In andere landen, in Japan bijvoorbeeld, zijn dat grove stukken. Dat is net wat de cultuur wil. In Noorwegen hebben ze ook grove stukken. Wij maken het heel fijn. Mm -hmm. Dan wordt dat opgevangen in de asbus. En als mensen het meer naar huis willen, dan krijgen ze daaromheen een urn. Een urn is als het ware het graf voor de asbus. Ja. Maar die, is dus, die asbus is dus dichtgemaakt. En dat staat bovenop, meestal met koper... want dat is ook, kan ook tegen hoge temperatuur. Dat staat op het nummer van dat steentje. Dat oversteentje wat erin is gegaan. Ja, ja. Dus wat je in de bus meekrijgt. Is vermalen, bot en scheel. En wat gebeurt er nou bijvoorbeeld met de tanden? Nou, dat is niet zoveel. Mensen hebben het altijd over 100 goud. Dat is maar een klein beetje wat eruit wordt gehaald. Totdat ze het bij elkaar hebben. En dat wordt inderdaad. Wordt dat gewoon. En dat gaat terug naar het uh, crematorium. Dat gaat gewoon in onze kast voor, voor kleine dingen. Oh ja, nee, maar echt de tanden? Die tanden die ik heb die, heb, die zijn lang vergaan. Mevrouw. Oh, die gaan wel... We hebben uh, geen... oh, ik dacht dat diep... Wij hebben niet zo'n hoge temperatuur porselein oh. in onze mond. Oh, dat wist ik niet. Die vergaan gewoon ja. niet. Die verbranden. Gaat stuk. Oké. Okay. Nou. Want het is wel 900 graden, moet u zich voorstellen. Ja. Het is dus een hele hoge temperatuur. Maar is dat, En dat. En. en, en uh, uh, dat de as weer verzamelen. En in die dingen doen. Is dat vervelend werk? Nee hoor. Want het, helemaal is, niet. het lijkt me zo'n raar idee. Dat het dan. Dat as aan je handen komt. Of, uh... Het komt niet aan je handen. Je liggen gewoon. In, ja, we zijn tegenwoordig geen kans meer gewend. Maar oh. mijn moeder maakte vroeger ook. Uh, de kachel Waar ja. de as in lag. Ja. dat schudden ze dan uit in de, in de, in de vuilnisbak. Maar nu doe je het in het, schud je het uit zo in zo'n zo hè? Dus ja. in de ronddraaiende ding. Ja. Zeg maar die cement kleine cementbus. En mevrouw Snoek, wilt u later ooit een keer... wilt u dan gecremeerd of begraven worden? Nou, daar ben ik nog niet uit. Ik, oh. ik heb negen maanden in mijn buik gezeten van mijn moeder. Ja. En er wordt goed ook vergaan in de grond... als je tenminste voldoende ruimte... Tussen de lijken neemt en daarnaast. Dat staat in de wet op de lijkbezorging dus allemaal beschreven. Ja. Want er moet dus net zoveel lucht bij komen. als dat er spieren in die grond liggen. Maar er blijven ja. ook botten over. Ja. Er blijven de botten over, die kist is weg. En ja, nylon, als moeder nog een mooie nylon-nachtjepon had. of zo, <lacht> oma. dan ja. blijft dat nylon gaat vergaat ook niet. En voor de rest is er niks te vinden in de grond. Nee. Gewoon, het gaat. Ja, dat wordt humus. Het heet ook humificeren. Een huh? lijk wordt gehumificeerd. Ja. Maar u twijfelt dus nog. Ja, ik twijfel eraan. Maar het kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Ik heb tegen mijn kinderen gezegd... Ik ben nu bijna tachtig. Huh? Op een jaar na. Ik heb tegen mijn kinderen gezegd... van, Doen jullie het maar ja. wat jullie willen. Ja, dat is, Want, uh... Kijk, ook die hele... Nou, Ik wil nou, op een heel ander terrein. Ja. Wat jullie allemaal als afscheidsdienst doen... en mensen die al over graf heen regeren... Ik wil dit en ik wil dat. Het ja. is niet voor mij, het is voor de levenden. Ja, nou, maar het is de wel... De liet, om ja. te doen. Dat is, het heeft wel iets heel liefs van u, maar ik vond het bij mijn schoonmoeder echt heel lastig. Want dan moet je namelijk gaan beslissen. Dan moet je nou, er echt heel nee, erg over na gaan denken. Het over het niet zo goed als ik over mijn dat ik ga reuten. En zie je wel het zo ver is. Dat ja. ik heb ik ook allemaal vastgelegd. Daar praat je dan toch over? Ja, daar zit wel de reten. en ze weten van welk muziek ik hou. En, uh... Nou, ze gaan zelf waarschijnlijk muziek spelen. Ik zeg wel eens tegen mijn kleindochter, die speelt fluit. Ja. Oh, dat moet je op oma's begraven, spelen. Dat doe je zo mooi. Met zo'n ah. lachje of zo. Ja. ja. Nee, dat is allemaal geregeld. Maar ik weet dus niet... cremeren, begraven. Kijk, ik heb het niet over... Ik heb het niet over een gewoon proces gehad. Maar als je ziet wat wij allemaal slikken... en allerlei chemische keuren die we ondergaan. Ja. Die botten die dus in die la liggen... die zijn soms helemaal... Zo in dat ruggenwervel, dat is het nog het zachtst hoor. Maar in die, die, die, die uh, dijbenen bijvoorbeeld. Ja. Die zijn helemaal paarsig soms van de medicatie die erin wow. geslopen is. Ja, wel interessant. Maar die botjes moet je je voorstellen. Ja. Net zoals je, zo leg ik het altijd uit. Als je je kippetje of je kluif in de, in de pan legt om bouillon te maken. Dan schraap je zo dat vlees af en dan hou je een mooie gave bot over. Zo moet je je voorstellen dat die botten in die asla liggen. Gewoon mooi gaaf. Het vlees eromheen is allemaal echt verbrand. Door de overige, omhoog. Goed, nu weet ik genoeg, mevrouw Snoek. De pijp uit. Ja, ja, nou dank u wel voor de uitleg. Fijn dat u even belde. Oké. Okay. Goedenacht. Dag. Dag. Uh, Peter Eskens. Ja, hier. Peter Enskens hier. Hallo, Peter Enskens hier. Ik heb in een crematorium gewerkt. Ja. Oh. En die mevrouw, die heeft allemaal wel een gelijk. Dat het uh, allemaal naartoe hoe het uh, systeem werkt en zo. Ja. Maar ze vertelt er niet bij dat de kisten uh, gewoon gespaard worden. Oh. En hup, het lijf gaat er zo in. En de tanden, en, en dat is echt waar hoor. Ja, ze vroeg die ze gewoon uitgetrokken, van tevoren. En uh, die kisten, die, die worden later... Hè, de ...trekken ze die bekleding weer af... ...en dan krijgen een mooie nieuwe bekleding... ...en de, de dingen ...de man die naar huis komt... ...die is er ook eigenlijk een beetje bij betrokken... ...want die wil uh, de duurste, duurste van verkopen... Uh, gouden uh, ...of Eh, uh, koperen dragers... En, ...en ja, gewoon allemaal, allemaal een beetje... Exclusief en zo. Ja. <laughs> maar er wordt hergebruikt. En daarom ben ik daar ook ontslagen. En, en, en, en de mensen die, die, die geopreneerd zijn en die stukken ijzer... Ja, ijzer is het niet. Het is, het is, het is heel speciaal metaal en dat is hartstikke duur. Die snijden we uit. Ah, hou op Peter. Het is echt waar. Ik, ik denk dat het een beetje verschilt per bedrijf. Hm? Dat hoop ik niet. Nou, bij ons is het het wel, in ieder geval. Oké. Okay. Nou, en, en ik kon het niet meer tegen. En ik ben nog nee. ook onverspannen ik van, van, ja. van, van, van hoe ze de mensen gewoon ontlichten. En, ja. en, en, en, en ja, ik ken daar zoveel verhalen over vertellen. Nou, doe me niet. Nee, nee, ik, nee, bod, wat voor... ik kan het ook niet, maar nee. verdomme. Nou, nou, nou, wat een taal, Peter. Nou, ja, Niet in de de John, dieke, dan. Ja, dat klinkt beter. Nou, dank je wel voor je bijdrage. Ja. Volgens mij gaat het bij mevrouw ja. Snoek allemaal veel netter aan toe. He? He? Ja. Dag, Peter. Oké, okay, ja. Ja. ja. dag, Hadoe. Hadoe. Hadoe. Hadoe. Hadoe. Wat een toestand. Ja, Geert Kemkens. Ja. Ja. Hallo. Sorry. Nee, ja, natuurlijk. Luister het vorige verhaal. Oh. Wat heftig wat iemand man vertelde. ja. Als het waar is, hè? Als het waar is. Maar dat zou zomaar kunnen. Goed. Ja. Um, zeg het maar. Ja, ik weet niet of de vraag over hemoglobine al beantwoord antwoord was, volgens mij. Nou, de vraag is nog waarom het uh, HB is, terwijl het hemoglobine is dus HG. Ja, dat zou logisch zijn, HG. Maar uh, kwik is al vernoemd in het periodieke systeem oh. als en HG. Ja. Dus dat is dan heel erg verwarrend. Het is verwarrend dat is als je kwik in, in je bloed. Ja. <laughs> ja. Dat moet je niet hebben. Nee. Nee. Dus ik denk dat we dan de volgende logische keuze hebben genomen. Ja. En dan H uh, HB hebben bedacht. Ah. En die man wilde ook nog weten waarom hij geen bloed mocht geven, toch? Bij een laag HB. Ja. HB heb je nodig om zuurstof te binden in je bloed. Ja. En als je te weinig hebt, kun je dus weinig zuurstof opnemen. En die zuurstof heb je weer nodig voor de verbranding, waardoor je energie krijgt en als je te weinig kunt verbranden heb je weinig energie, dus word je moe en uh, nou ja, voel je je niet zo fijn, niet zo lekker, dus er is een bepaald minimum, logischerwijs. Ja. Als je dan te veel bloed zou geven of te, veel, te, te weinig gaat hebt, dan, ja, dan zou je onwel kunnen worden en dat willen ze natuurlijk niet. Oh ja, daar zit natuurlijk wel iets in, ja. Ja. ja. En nog iets over de maan, er was een ja. vraag over de maan waarom die niet op zijn as draait. Ja. De maan is gevangen in het krachtveld, in het, het zwaartekrachtveld van de aarde. Die is gewoon gelokt met één kant naar de aarde toe. Oh. Ja, dat draait heel ongemakkelijk natuurlijk. Ja, niet. Nee. Ja, dat is uh, kort maar krachtig en duidelijk ook. Dat is, uh, ik had verwacht dat dat een heel lang ingewikkeld verhaal zou worden. Oh, ja. Nou, dat kan vast nog meer. Dat valt er vast worden, wel van te maken. Ja, inderdaad. <laughs> nee, hartelijk dank, Geert. Graag gedaan. En een goede nacht Succes. nog. Oké, okay, ja. dat gaat lukken. Daag. Doeg. Doeg. You saw the whole of the moon van de Waterboys was dat. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen, maar vooral ook met antwoorden. Zo wil Anne graag weten wie de klok heeft uitgevonden. Jasmin wil weten of de paus na zijn uh, terugtreden... nog salaris of uitkering ontvangt. Joop wil weten wie ooit de uh, goudvoorraad aanlegde... die we inmiddels bezitten. En Bert wil weten waarom als hij in Spanje zit... en zijn vrouw overkomt op onbetaald verlof... hij partnertoeslag krijgt... terwijl zij de rest van het jaar toch meer dan genoeg verdient... André vraagt zich af of in de film Borat de uh, medewerkende bekende mensen wel wisten of dat ze in een film zaten. En Rob is op zoek naar een econoom die nog wakker is en die hij graag zou willen vragen of hij nachtmerries heeft van het besluit van het kabinet om weer verder te gaan bezuinigen. En mevrouw Van der Poel die wil iets weten over conserveringsmiddelen, namelijk of die schadelijk zijn. En dan de vraag van Kilian nog. Blokletters en schrijfletters. Welke vorm was er het eerste en waarom kwam de andere vorm erbij? 0800-1121. Yvonne Duin, goeienacht. Dag, met, uh, ja, met Yvonne zelf. Ja. Uh, ik heb, uh, we zijn uh, lekker met het uh, katholieke geloof bezig. Oh. Nou, toch de afgelopen tijd. Nou, we zijn met de paus bezig. Het geloof ja, zelf raakt pauze. een beetje ondergesneeuwd, heb ik soms het gevoel. Ja, uh, ja nee. Ja. Mijn Sorry. vraag is, uh, ik kom uit een katholiek nest. Ja. Uh, en uh, voor zover mij bekend is, als iemand uh, heilig verklaard wordt, dan moet hij minstens drie wonderen hebben verricht. Oh. Ja, dat is, uh, dat is mijn Ja, ja handwerk. Uh, je moet minstens drie wonderen hebben verricht. voordat je heilig verklaard wordt. Ja. ja. Nou, uh, kom ik uh, dus uit een katholiek nest. Ja. Uh, wie is mijn beschermheilige? Goeie vraag. Mijn beschermheilige is. Uh, Yvonne? Uh, ja. Het principe van dit programma is een beetje dat je een vraag stelt. Ja. Uh, ja? Mijn beschermheilige is. Scholastica. Scholastica, dat is. Ja, de zuster van Benedictus. Ja. Ja, de oorspronkelijke Benedictus. Ja. Uh, en uh, zij schijnt heilig verklaard te zijn. Ja. Omdat zij uh, haar uh, broer, Benedictus, ja. die bij haar op bezoek was. Eh. Uh, toen het uh, onweer erbuiten. Uh, tegen hem gezegd heeft. Uh, van joh, blijf uh, even hier schuilen. Ja, blijf binnen. Blijf binnen. Ja. Uh, van uh, ja. Net zoals uh, tegenwoordige weersberichten van. Uh, blijf even binnen. Wat uh, mijn Code ja. wat mij mateloos Wat mijn matroos irriteert. Ja. Uh, is uh, waarom uh, staat uh, uh, Scholastica. Uh, waarom is zij heilig verklaard? Omdat ze tegen haar uh, broertje Benedictus heeft gezegd: van jongen, het onweert. Blijf even binnen. Ja. Jij, vind, jo, jij vindt als we, dat, als uh, we na, dat aanhouden, kunnen we iedere weerman of weer Kunnen we Helva, Helga van Leur nu ook wel uh, heilig verklaren? Ja, en ja. ik, word, ik, ik word er een beetje boos over. Ja. Van, omdat ze, ja, ze, Scholastica is de zuster van Benedicte. Nee. En waarom ja. zou ze heilig verklaard zijn? Van ja, hoezo? Ja, dat is wel heel makkelijk. Ja, ja. ja dat, dat vind ik ontzettend dom. En waarom is uh, Scholastica mijn beschermheilige? Oh. Ik wens gerechtigheid voor Scholastica. Van ja, wie is dat mens? Ja. U zou toch ook tegen uw broer zeggen: van joh, het weer is een beetje slecht. Nou, nee. Blijf jij, blijf jij even binnen? Nee, maar. Dus, ja. Nee, ja. ja nou, nou zijn beide, mijn beide broers niet bepaald heiligen? Nee, maar Nee. nee maar ik bedoel, uh, waarom ja. is uh, scholastica heilig verklaard? Ja. Want voor een heiligverklaring moet je volgens de katholieke wetten. Drie wonderen hebben ja, verricht. Ja, en dit is nou niet bepaald een wonder. Nee. Het is te makkelijk. Ja. Dus ik. de vraag is, is dit alles? Ja, van inderdaad. Scholastica. Van is, is dit, uh, waarom uh, er, volgens de kerkelijke wetten ja. moet Scholastica drie wonderen hebben verricht? Oh. Van, nou is mijn vraag, welke zijn dat dan? En niet omdat ze het uh, zusje van de oorspronkelijke Benedictus was. Nee. Die tegen haar broertje zei: van nou uh, joh, blijf even je buiten, binnen. Blijf jij even binnen. Ja. Nou, ik, ik wil dat heel graag weten, wie nou mijn beschermheilige is. Ja. Ik zeg 0800 1121. Ik doe mijn best, Yvonne. Ja, en uh, begrijpt u uh, mijn uh, feministische uh, ongenoegzaamheid uh, vanuit uh, de kerkelijke wet? Uh, van, uh, je kunt niet zomaar iemand heilig verklaren. Nou, ik vind het wel een mooie zin, maar ik begrijp niet het feminisme erin. Want als nou... Scholastica Scholastico was geweest, was hij heilig uh, verklaard geweest geworden. Dus het is op zich heeft het helemaal niets met het feminisme te maken, toch? Of is het eigenlijk de onderliggend vermoeden dat het was omdat ze een vrouw was? Het wordt ingewikkeld. 0801121. Pieter. Ja, dag, Astrid. Hallo. nacht. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ja, het gaat deze keer niet over fietsen en over witte stippen op het asfalt, maar nee. het gaat over de vennootschap onder firma. Ja, vertel. Uh, als je met je personeel een vennootschap onder firma wil aangaan, dan ja. roept dat een heleboel uh, juridische consequenties op die allemaal vastgelegd zijn in het burgerlijk wetboek. Oh. Je hebt dan ook te maken met een vennootschap onder firma akte die je moet opmaken met al je personeelsleden ja. die dan gebombardeerd worden tot mede ja. Dat roept weer op dat alle mede hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schulden van de vennootschap onder firma. Dus gaat het met de kroeg verkeerd, dan moeten zij allemaal met hun gehele privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van die vennootschap onder firma. Ja, dus dat moet Ik je er maar voor over hebben om te kunnen roken tijdens je werk? Ja, ik denk dat die personeelsleden daar geen zin in hebben. Bovendien, personeelsleden kun je makkelijk wisselen. En als ze elke keer weer vernood moeten worden... moet je elke keer weer je akte van vennootschap onder firma wijzigen... en ja. ook weer even doorsturen naar de Kamer van Koophandel. Dus ik denk dat de omweg om het doel te bereiken niet begaanbaar is. <lacht> wel begaanbaar, maar misschien niet uh, omgekeerd evenredig... aan het gemak dat het uiteindelijk oplevert. En zeker niet wenselijk. Nee. Nou, hartstikke goed. Dank je wel, Pieter. Ja? ja? Nou, ik hoop, ik hoop dat uh, de vragensteller er wat aan heeft. Dat denk ik zeker. Ja, nog ja, beter is ophouden met roken. Dat lijkt mij ook, maar daar doen we geen aanspraak ja, daarin, over, ja, want dat heeft toch tevoren. geen zin. Ja. Nee. Ja, dankjewel, hè. Goeienacht. Ja, hoor. Dag, dag. dag Richard? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Richard. Ja? de piept iets bij je. Ik had een vraag uh, over, over wijn. Ja, nou, kom maar door met je vraag over wijn. Ja. Ik drink graag een, een glas wijn, ja. maar wat maakt de wijn nu, uh, zeg maar, uh, Wijn. welke wijn mag, mag, mag je opslaan, wordt word beter na, na een aantal jaren? Oh ja, dat is altijd de vraag, hè? Ja. Volgens, mij, um, volgens mij weet je dat uh, nooit helemaal zeker. Nee, maar ik snap het niet, want als je, als je een huiswijntje koopt van, van de ja, en je, je laat hem vier jaar liggen, ja. dan is het azijn. Ja, maar dat verschilt dan per wijn. Sommige worden beter en sommige worden uh, vies. Ja, dat is mijn vraag. Ja, de vraag is welke. Is, volgens mij is daar geen antwoord op. Dat zit mij ook ja, dwars. Ja. ja. Nou ja, ik, uh, de, de, de, ik hoop dat er iemand uh, wakker is met een zinnig antwoord... en dat hij even belt naar 0800-1121. Ja, en over, over die, uh, die katholieke insteek. Ja. ja dat, dat, dat het grootste wonder is, is dat, dat, dat onze lieve heer uit een maagd geboren is. Nou, ik weet nog wel wat wonderen. Nou, ja. ik weet geen betere. Nee. Nee. Ik vond het scheiden van de Rode Zee vond ik ook niet onaardig. Ja, maar goed. Ja. We hebben maart worden. Ja. Goed, dankjewel, Richard. Welkom. <laughs> Doeg, hoi. Hoi. Jo, goedenacht. Goedenacht, nacht. Hallo, Astrid. dag. Astrid, ik heb een vraag. Nou, daar ben ik voor. Ach, ja, dat weet ik toch? Ja, ja, ja. <laughs> Hoe wordt een uh, karaat van een diamant gemeten? Hoeveel karaat een diamant is? Hoe dat vastgesteld wordt? Ja. Ja, dat heeft natuurlijk eigenlijk met, uh, met uh, de... Volgens mij met de... Uh, uh, dat het, dat het uh, zo ja, oneffen geslepen, mogelijk is. Ja, Slepen, facetten, dat weet ik allemaal wel. Maar ja. Hoe meten ze dat? Want ik heb toevallig ik heb een ring met drie diamanten. Toen ben oh? ik naar een naar een goudsmit geweest. En toen ja. zegt hij, nou, die middelste die is zoveel karaat... en die twee anderen zijn zoveel karaat. Ik denk, nou, hoe kan die man dat nou, nou weten? Ja, ja dus, uh, daar moet hij natuurlijk wel een beetje verstand van hebben. En wat was die waard, die ring? Nou, dat heb ik niet gevraagd, want oh? hij, hij moest dus alleen maar... Want het, uh, de ring op zichzelf, dat is wit goud. Ja. En die was ge gebroken... Ach. Die moest alleen maar gemaakt worden. Oh, oké. Okay. En dat kostte toen 22 euro. Oh, nou, dat is nog eens een keer de moeite waard... voor een gouden ring met drie diamanten. Ja. Ja. Maar hij, want toen zegt hij, nou, die middelste... want het zijn drie diamantjes die in de lengte dus naast elkaar zitten. Ja. En toen zegt hij, nou, die middelste, die is zoveel karaat... en die andere twee, die zijn zoveel karaat. Ik denk, nou, hoe weet die man dat nou... Ja, hij heeft natuurlijk Hoe verstand van zaken. Nou? Ja, nou ja, dat, dat meten, daar heeft hij vast een, uh, een manier voor. Ik zeg 0800-1121. Ik doe mijn best weer, Jo. Goed zo, Uitreden. nacht tot de Goeien volgende nacht. keer. Dag, Hoi. dag. 0800-1121. Mevrouw Nieuwhuizen. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Ik heb een vraag. Ja. Uh, wie, uh, welke instantie uh, controleert de uh, notas van uh, een ziekenhuis naar het ziekenfonds of de zorgverzekering, want ik heb nou pas weer kort in de kort geleden in de krant gelezen over die affaire van een ziekenhuis dat duizend euro berekende om een oor uit te spuiten. Oh, oh, oh, oh. Ja. Oh. En toen, nou niet lachen. Ja, dat is toch heel erg. Het is om te janken. Ja, dat is heel erg. Was er een slimrik die vroeg aan dat ziekenhuis, hoe kan dat nou? Ja. En toen zei het ziekenhuis, nou ja. Het was ook niet één oor, het waren allebei de oren. Ja, en hele grote oren ook. Ja, een olifant misschien weet ja, ik wel. Ja, een jumbo maar, oor, een dombo een, oor. Ja, ja. Een, een dombo oor. Nee. Maar... maar oh, uh, oh, ik, oh, ik duizend ja, euro. Ik, ja, je moet huilen in plaats van lachen. Ja, maar dat doe ik ook. Ik huil van binnen. Maar ik kwam hierop omdat ik zelf van het ziekenhuis... Oftewel van de uh, zorgverzekeraar die de rekening betaald had, een overzicht kreeg ja. dat uh, uh, op mijn ene wang zat een, een pausje, een klein weet ik het watje. En toen uh, zei de huisarts, dat doe ik toch liever niet zelf, ga maar naar het ziekenhuis. Nou, dat was een behandeling. Die niet langer duurde dan een goede tandartsbehandeling. Tandarts kan ook een beetje duren, hè? Nou. Boren, weer opnieuw, weer opnieuw boren, weer opnieuw ja, boren, weet je ja. wat. Ja, ja. ja. En, uh, maar goed, hier was dan een andere specialist, een chirurg, plastisch chirurg. En uh, het was gelukkig gauw gebeurd. En toen zag ik dat daarvoor berekend werd... 522 euro. Oh. 502... 1, dus niet twee oren, één dingetje op mijn gezicht. Ja, ja, ja, Nou, en dan vraag je je toch af... als dat zo gaat met zulke bedragen... Ja. en ik had ook gelezen in een tijdschrift, uh, echt geen flauwekul... dat er ziekenhuizen zijn... Die dus aan de zorgverzekeraar, dus aan ons, op onze kosten, als iemand voor zo'n flutje geweest was, een nachtopname erbij rekende. Oh. Dus dan kwam er nog weer eens 500 euro bij. Ja, ja dan kom je wel op een... je 1000 euro. Ja. Nou, ook weer. Maar goed, die, met die oren was ook niet s'nachts. Dat was ook gewoon overdag zoals een heleboel dingen zo even... Ja. Gauw we weggewerkt worden. En uh, toen uh, had iemand ook aan die specialist gevraagd: Ja, hoe kan dat nou? Want ik ben niet s'nachts gebleven. Nee, zei die specialist, maar het ziekenhuis wil dat wij dat zo doen. Uh, nou ja, gewoon om de omzet te vergroten. Ja. En dan vraag ik me werkelijk af: Of er nou een instantie is die die twee jongens. Controleert, want de een declareert, de ander betaalt. Zonder ja, dat er blijkbaar ja. uh, gekeken wordt of dat nou wel klopt. Ja. En als die specialisten nou overal voor elke flut een nachtopname erbij schrijven. Ja. Uh, omdat de ziekenhuizen dat willen voor hun omzet. ja, dan is het hek van de dam. Nee, ja, dat is, dan, dat is ook zo. Ja. Dan gaat het net als met. Uh, de minister die de tandartsen vrijgelaten heeft. Hallo? Ja? Bent u daar nog? Nou, ik, ik hang aan uw oh. lippen. Ja. Die, de minister had toch vorig jaar zoiets. Even de tandartstarieven vrijgelaten. En die uh, liepen toen er de pan uit. Ja. En dat heeft ze dus gauw moeten intrekken. Wie nou die tandarts erin vercontroleert, weet ik ook niet. Want eigenlijk is het toch uh, in die hele gezondheid zoiets van... Uh, uh, uh, uh, je, betaal, je vraagt maar en uh, uh, de rekening wordt wel betaald. Ja, nee, ik begrijp het principe. Ja, maar ik, ik hoop altijd... Want ook, ik hoop toch dat iemand toch bedenkt van het oor uitspuiten... dat is zoveel arbeidsloon, twee wattenstaafjes en oh ja. uh, zoveel cc-water. Dus dan kom je ja. op ongeveer dit geld. Maar het hele principe deugt dus niet. Want uh, het ziekenhuis bepaalt, al dan niet frauduleus... want die oorsmeer dat was dus ook achteraf een uh, fraude. En uh, nu, uh, mijn uh, vrat, of weet ik het wat het was... <lacht> uh, 522 euro, dat is toch niet te geloven... En toen, nou ja, maar het ziekenfonds heeft betaald. En toen ik navocht, zei ze ja, dat is de rekening. En uh, als er dan code ABGH op staat, ja. nou, dan weten wij dat ABGH uh, dat betaald moet worden. Ja. Maar wat ABGH is, weet geen mens. En het is dus een, een zichzelf voorzienend systeem dat het ziekenhuis... Uh, uh, uh, ongezien, ongecontroleerd. Ja. En de zorgverzekering betaalt, maar dat heeft wel de leuke consequentie. Ja, maar nou, dat... mevrouw Nieuwenhuizen, dan moet ik toch even de advocaat van de duivel spelen. Ja, doe dat. Een, ja, een, een half uurtje bolen, dat kost ook al snel 20 euro. En dan kunnen we natuurlijk ook zeggen, hoeveel kost het nou om die, om die, uh, om die dingen weer rechtop te zetten... en die baan een keertje goed in te smeren... Dat, dat, er zijn natuurlijk allemaal kosten komen bij kijken die, die ja, wij, waar wij tuurlijk. geen kijk op hebben. Maar de, ik begrijp uw vraag wel heel goed. En, want ik, inderdaad, als ik, als ik het bij het ziekenhuis is... werk en ik denk... nou, ik ga nu vandaag eens uh, 2000 euro vragen voor het uitspuiten van één ja. oor... is ja. er dan iemand die zegt, ho ho ho... Ja, nou blijkbaar niet. Wat kosten jullie wat, de staafjes? Ja. Ja. Nou, dat is een goede vraag. Ik zeg 0800-1121 in de hoop dat er iemand uit de gezondheidszorg even wil bellen. Ja. Ja? Ja, want het, de consequentie is dat als dat zo doorgaat... dat we dan volgend jaar weer meer premie en weer meer risico ja. betalen. Ja, is ook zo. Of we moeten allemaal stoppen met het uitspuiten van onze oren. Ja, schrijf maar uit wat je, wat je <laughs> moet laten doen. Dat moet je wel. Dus is ook Het zo. systeem deugt niet. Nee. Dank u wel, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, goed. Ik ben benieuwd. Bedankt. Ik ook. Dag. Dag. Dag. Was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen. En de zuster Hele slechte dokter eigenlijk, die Ron Brandsteder. Zegt, uh, uh, nog geen minuut geleden zegt hij tegen Bonnie Sint-Claire... nee, joh, ik ben er nog bij om geweest. Het gaat allemaal hartstikke goed. En uiteindelijk loopt het dramatisch af. Dokter Bernhard was dat, Bonnie Sint-Claire en Ron dus. José Fiskel, goeienacht. Hallo, jo Hallo. Hallo. Met José. Dag José, met Astrid. Ah? Hallo. Ik dacht, Dag Astrid. Ik dacht dat ik het antwoord had op het handschrift. Oh, dat is mooi. Wij zijn met z'n vijven thuis. Mijn broer is van 41. Mijn zus is van 42 en ik ben van 45. Mm -hmm. En mijn, ja, we hebben er nog twee. Ja. Maar mijn broer van 41 die heeft wat wij dan noemen het nog schuin leren schrijven. Ja. En wij uh, hebben, mijn zus en ik, wij zijn met blokschrift begonnen gelijk. Okay. En ik denk dat het gewoon te maken heeft gehad met een modernisering in het onderwijs. En vroeger oude boeken, toevallig recentelijk van de week bij Kunst en Kieps, dan zie je dat die oude boeken ook allemaal in schuinschrift geschreven zijn. Dus het schuinschrift, of het handschrift, dat was eerst. En het blok, dat is zo rond de jaar, volgens mij zo rond de jaren 50 in Nederland gekomen. Maar in de tijd dat ze nog letters uit steen hieuwen, houden, timmerden. Dan ging dat toch niet in schuinschrift? Ja, maar het was ook niet echt blokschrift. Ja, dat, was meer oh. dat, dat waren meer die grote letters. Die, ja. die dat beetje, dat hier echt letters. Ja, dat is natuurlijk ja, weer heel wat maar, anders. Dat, ja. Maar dat kan je, ik zou dat niet echt onder het blokschrift uh, zien... zoals wij dat tegenwoordig schrijven. Oh ja, daar zit wat in, ja. Dat, dat, maar maar dat mijn dochters moeten zowel uh, eerst de hoofdletters en dan de... Ja. Dus die schrijven eerst hun naam helemaal in de hoofdletters? Ja. En dan, zien... ja. Je zou zeggen wat vroeger uitgehouden is, dat zouden dat zou hoofdletters kunnen dat zijn. Dat dacht ik, ja, maar dat is natuurlijk ja. helemaal niet zo. Ja. Maar het kan zijn dat in de jaren 50, zeg maar, dat dat gewoon opnieuw geïntroduceerd is. Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het, ik kan me nog herinneren, dat dat wel een, een modernisering was. Maar wat is, wat is het verschil tussen blokletters en hoofdletters? Nou, in, in blokletters heb je ook hoofdletters. Die zijn ook anders. Oh, Dus een, een H in een blokletter en een H in een, ho in een hoofdletter H... Ja. en een hoofdletter in een blokletter is ook anders. Nou, wat is het verschil dan? Um, de H is... Uh, een hoofdletter H is twee rechte lijntjes met een, dus een strak streepje, streepje ertussen. Ja. En de kleine letter H is een streepje en dan met een half... Lusje naar beneden, zou ik zeggen. Even kijken hoor. Nee, maar een hoofdletter H... H, dat een... is gewoon twee rechte lijntjes met, ja. een, met een hekje, zeg maar. Ja, en een blokletter H. Dat is de hoofdletter. Ja, dus zijn... Dan de blokletters. Zijn blokletters en hoofdletters hetzelfde? Nee. Dus ik... Ja, wij, wij hebben blokletters leren schrijven. Ik vind het allemaal heel ingewikkeld worden opeens. Het was een hele eenvoudige vraag en nu vind ik het... Blokletters en hoofdletters... Nee, dat is ja, toch hetzelfde? ik heb het over blokschrift. Ja, maar wat is het verschil? Nou, blokschrift is dus gewoon de manier van schrijven. Dus en dat is het van elkaar hoofdletters, Uit hoofdletters en gewone letters natuurlijk ook. Ik vind het sowieso altijd een beetje ingewikkeld... dat je de G op 14 manieren kunt schrijven. Ja, maar als je in het buitenland komt... Dan hebben ze ook een soort blokletter. Ja. En dan is het dan weer heel anders... Dan heb je, we hebben ook nog een periode geloof ik, dan heb je weer, dan is het een, een, een soort mengseltje van blokletter en, en, en schuinschrift. Ja. Uh, dat, in, in Engeland hebben ze dat ook onder andere, maar wij hebben hier echt het zuivere blok, blokletter, blokschrift, dat ja. heet het, blokschrift geleerd in Nederland. Okay. Want ik ben nog op een meisjesschool geweest, de eerste ja. drie jaar, ja. en daarna werd het pas gemengd. Maar dat was een vrij, een, een, een, een hele goed staal, goed, goed bekende school, waar maar, heel degelijk onderwijs gegeven werd. En maar, dus ook dat blokschrift, dat was ook degelijk. Ik maar ben als in je, 65, als je me nu ziet schrijven, ja. dan zie je nog, denk je nog dat het uh, gedrukt is? Ja. Maar als ja, dus... je, ja. als, je een, als jij nu een boodschappenlijstje schrijft, ja? schrijf je dan in hoofdletters of? Nee, schrijf ik gewoon in, gewoon, in gewone letters, geen hoofdletters. Maar en, en dan in blokletters of in schrijfletters? Nee, blokletters. Ja, ik schrijf. Je hebt ik schrijf volgens het mij, uh, het kan ook zijn dat ik de vraag niet goed begrepen heb. <laughs> <laughs> ik heb begrepen uh, ja. schuine letters ja. en, en blokletters. Ja, ja. En pakweg de generatie die nu 70 jaar is, die hm. hebben schuinschrift geleerd. Ja. Dus dat is dat, dat is dat mooie aan elkaar met die ja. grote lussen allemaal. Ja. En, en blokschrift, dat is rechtop. Ja, ja. En dan de hoofdletters dan tussen de... Ja, oké. Okay. En dan de hoofdletters, die zijn ook, zijn ook aparte hoofdletters. Okay. Maar het, het, het, het, het kenmerk van het blokschrift is dat je het dus niet mag verbinden. Nee, Wat precies. je wel gaat doen in de loop der jaren, maar Toch, dat ja. mag dus ja. niet. Dat moeten losse letters zijn. Oké. Okay. Nou, wat een toestand. Nou, het is ietsje duidelijker. Ja, wat ik vraag ja. me af, volgens mij... Vo maar volgens mij is het gewoon ja. een modernisering ge geweest na de oorlog. Ja. Want ja, we hebben natuurlijk ook zoveel keren is is de, de, de taal veranderd. Ja, dan mag het weer wel met DT en dan weer geen N er ja. En dan komt er weer een ander boekje. Ja, dus dat, uh, ook toen begon men daar al mee met al die veranderingen. Ja, vroeger was het schrijven van een woord al monnikenwerk... Ja. En waren ze daar al een uur mee bezig. Ja, dus er was een soort uh... kaligra kaligrafie. Was ja. zo, dus zo, het is zo, zo langzamerhand, het wordt gewoon gaandeweg steeds iets uh, gemakzuchtiger. Ja. ja, tegenwoordig kan je het haast niet belezen van de jeugd. Nou, ik ben, ik het ik ben zelf... Het is ook niet meer belangrijk. Ik moet zeggen, ik heb net... Uh, het, is, het is misschien een raar verhaal, maar ik heb afgelopen week weer 40 kerstkaarten zitten schrijven. Ja. <laughs> Of oh, ben je er vroeg bij? Ik, ja, nee, ik ben er heel laat bij, maar dat is een lang verhaal. Maar ik, ik doe het gewoon zo: ik, ik doe het in, um, in, in golven, zeg maar. maar. Maar dan merk ik dat ik ook helemaal niet meer gewend ben om te schrijven, omdat nou, dat... ik, ik doe alles typen ja, dat merk je ook wel hoor. Ik moet ook echt concentreren. Als ik... Nou schrijf ik ook niet veel meer dan nog verjaardagskaarten met een gezellig boodschapje erop hoor. Ja, maar dan denk je nog van Maar daar ga ik ook nog wel voor zitten. En dan neem ik nog wel de juiste filstift. Ja. Want dan, moet het ook, dan wil ik het ook nog steeds helemaal... Uh, uh, Eruit laten zien als gedrukt. Ja. Maar dat, dat klopt wel. Je wordt wel uh, als ik wel eens iets moet opschrijven, snel, dan, dan maak ik er ook een zootje van. Ja. En dat had ik vroeger niet. Want dat er gewoon allemaal rechtuit. Ja. Nou, dankjewel voor de bijdrage. Oké, okay, ik hoop dat het uh, enigszins. Uh, het, uh, niet, het, het staat is... genoteerd, ja, in blokletters. Ik, ja. Oh, en karaat, weet je dat al? Nee. Volgens mij is dat gewicht. Ja, maar hoe meten ze het? Leggen ze dan, en dan halen ze dan, peuteren ze de diamant uit je ring en leggen ze hem op een weegschaaltje? Nou, uh, als ze de ring natuurlijk opnieuw zetten, ja, dan moet je die steentjes dan dat niet spuurt. Ja, Dus dan wegen ze dat volgens mij. Oh ja. Hm. Want ze kunnen dat haast niet meten, omdat je, ja, een diamant geslepen is, ja, die zijn gewoon nooit, nooit identiek. Anders zou je zeggen, nou, dan hou je er een meetlatje bij en dan kan je zien uh, wat het is. Maar volgens mij is het gewicht. Heeft het maar dan met... zou dus een, een geslepen diamant minder waard moeten zijn dan een ongeslepen diamant. Want een geslepen diamant is minder zwaar dan de ongeslepen diamant. Ja, dat heeft maken met de ruwe grondstof. Ja. Is de, daar heb je natuurlijk altijd verlies van. Ja. En daar hou je dan maar, een. Uh, dat wordt ook niet berekend in kraat, hè? Pas als die geslepen is, dan, dan, dan wordt het oh, karaat gegeven. Okay. Maar goed, er zijn misschien nog mensen die er iets meer van af weten. Want oh, dan, dan moeten we... die even bellen. Ja, dat Allemaal. denk ik wel. Ja, geslepen diamant, Dat wordt anders gewogen als een geslepen diamant. doe. Bedankt. Oké, okay, succes, hè. Dag, Jozef. Dag. Dag. Ali, Tjarrif. Ja, uh, goedenacht. Uh, goedenacht, hallo. Hallo, ik had... Uh, ja, ik had... Ik denk dat ik uh, antwoord heb voor die klok. Wie de klok? Ja. Zo, zo heb ik hem. Ja. ja ga je en ik gang. En dan de vraagje. Ja? Oh, nou dan moet je het antwoord uh, nu geven en dan moet de vraag moet pas de na antwoord. de disco plaat. Ja, want over anderhalve minuut gaat uh, het nieuws voorgelezen worden okay. en dat is echt, uh, ja, moet precies het op het hele uur, want ja. mensen hebben een wekker radio voor gezet. Ja. Ja, de antwoord denk wie uh, heet Mendel. Uh, die had een cadeau uh, gegeven aan Harun Rashid, uh, toen in Baghdad, die die uh, uh, keizerrijk of zo. Die man komt uit, uh, denk ik, uit Khorasan die is iets uh, van, nu is het uh, allemaal persisch, Afghanistan, zoiets. Wacht even hoor, hebben we het nu over de uitvinden van de klok? Over de klok, ja. Oké, okay. maar de, de, de, het is me nog niet helemaal duidelijk, Ali. Nee, nee. Uh, die heet Mendel. Mendel. Die heeft de klok uitgevonden. Ja. En ongeveer wanneer? Uh, dat is uh, in de Abbasische eeuw. Uh, uh, ja, dat is na, zeg maar, ja, isla, uh, toen begon het islamitische uh, keizerrijk, zeg maar. Oh. Naamprofeet uh, Mohammed. Oh, Ali, nou moet ik je toch Dank. onderbreken, want we gaan luisteren naar het nieuws. Maar blijf even hangen in ieder geval voor je vraag zo dadelijk. En mensen kunnen blijven bellen natuurlijk met zowel vragen als antwoorden. 0800 1121.